2 uur. Het los journaal Door Alt Megens. Een rechtszaak tegen een jongen van 15... die terechtstaat voor de moord op een meisje van 15 uit Arnhem... wordt vanmiddag behandeld in het openbaar. Zaken met minderjarige verdachten zijn zelden openbaar. Maar de kinderrechters vinden het belangrijk dat de maatschappij de feiten kent. De jongen uit Capella aan de IJssel heeft bekend... dat hij in januari het meisje heeft doodgestoken en haar vader heeft verwond. En zou zich voor een klein bedrag hebben laten inhuren... De aanleiding van de steekpartij was een ruzie op Facebook. Het meisje zou iets lelijks hebben geschreven over haar vriendin. Die klaagde bij haar vriend en hij huurde daarop de jongen uit de in. In Amsterdam is een begin gemaakt met de herinrichting van het Rijksmuseum. Als eerste object is een vliegtuig naar binnen gebracht, een Koolhoven FK23 Bantam. Dat is een gevechtsvliegtuig dat vanaf 1917 door de Nederlandse vliegtuigbouwer Frits Koolhoven voor de Britten werd gebouwd. Het vliegtuig symboliseert volgens het Rijksmuseum design, snelheid en reizen. Dit is het uh, oudste in authentieke toestand bewaarde vliegtuig. Een Nederlandse vliegtuig. En uh, voor ons wordt het straks het symbool waarmee de 20e eeuw begint. De komende maanden krijgen nog eens 8000 objecten plaats in het vernieuwde Rijksmuseum. Het museum moet volgend jaar april weer opengaan. De staking bij de Marikana-mijn in Zuid-Afrika lijkt niet gebroken. De eigenaar van de Platina-mijn, Lonmin, had alle werknemers gedreigd met ontslag als ze vandaag niet zouden komen opdagen. Woordvoerder van het bedrijf zegt dat maar ongeveer een kwart van de mijnwerkers het werk heeft hervat. Vorige week donderdag kwamen 34 mijnwerkers bij een protest om het leven toen politieagent het vuur opende. Een aantal mijnwerkers was met spieren en kapmessen op de politie afgekomen. De politie zegt dat uit zelfverdediging werd geschoten, maar ook getuigen noemen de reactie overtrokken. In Etteleur zijn opnieuw veel kakkerlakken gevonden. De insecten zaten in de grond op een bouwkavel. De grond en een plantsoen in de buurt zijn afgegraven om zoveel mogelijk kakkerlakken te vernietigen. De insecten zijn met grond en al in een gesloten container afgevoerd naar de gemeentewerf. Zaterdagnacht al zag een inwoner van de wijk in Etteleur veel kakkerlakken over de weg lopen. Die zijn door de brandweer met branders en lokdoosjes bestreden. Waar de insecten vandaan komen is niet duidelijk, zegt de gemeente. Nee, wij, dat wil zeggen, wij hebben het vermoeden dat het om een, een actie gaat... in die zin dat de kakkenlakken daar gedumpt zijn. Maar de politie doet daar onderzoek naar en wij hebben daar verder nog geen beeld bij. Dan het weer nog, zonnige perioden, stapelwolken en een kleine kans op een bui. Het is 23 tot 29 graden. Morgen eerst zon, in de middag buien, een graad of 25. ANWB verkeersinformatie. Op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht staat tussen Ermelo en Strand Nulde 3 kilometer. 8 kilometer op de A50, arnhem oost tussen Heter en het knoopend Ewijk. De N240 in de kop van Noord-Holland is nog steeds in beide richtingen dicht tussen Onderdijk en Opperdoes door een ongeluk. De N306 vanuit Harderwijk naar Kampen, daar loopt het vast omdat het Lowlands-terrein leegloopt. Tussen Biddinghuizen en de afslag naar Elburg staat 2 kilometer.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 EO, dit is de dag. Mag je fixen en Jeroen Snel. Bijzonder goedemiddag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Ja, krijgen we een liberale of een sociale premier? Deze vraag zal steeds weer terugkomen in de aanloop naar de verkiezingen op 12 september. Wat heeft een premier eigenlijk nodig om succesvol te kunnen zijn? Politicoloog Peter van der Heijden bespreekt de mogelijke premiers Rutte en Roemer. Want dan lijkt het toch echt om te gaan tot aan 12 september. Ja Peter, wat zijn nou onmisbare eigenschappen voor een premier? Het allerbelangrijkste is dat hij een goede manager is. Die eigenschap moet hij in ieder geval hebben. Het manager van wat is dan het belangrijkste? Nou, hij moet heel veel managen. Hij moet een politieke meerderheid managen. Dus eigenlijk de Tweede Kamer een beetje managen. Maar hij moet vooral zijn kabinet goed kunnen managen. Atia Gamri, lid van de Provinciale Staten in Noord-Holland. U bent waarschijnlijk de enige Nederlandse politica... die zo persoonlijk geraakt wordt door de oorlog in Syrië. Vanwege uw familie daar, lukt het eigenlijk dan... om nog onbezorgd vakantie te vieren deze zomer? Lastig. Je bent er wel heel erg mee bezig. En uh, overal, uh, of je nou uh, in, in Overijssel bent of in Noord-Holland... Ja, het, het raakt je heel erg, ja. Jan Schinkelshoek, voormalig Kamerlid voor het CDA... Uh, u vindt dat de verschillende stemwijzes uh, te eenzijdig zijn op internet. En straks daarover een debat tussen u en André Krauwel van Kieskompas. Uh, heeft u hem wel ingevuld? Zeker. Ik, en... van, ik ben, ben zot op die dingen. <laughs> Toch wel. Ik, en, ik kwam u wel goed bij het CDA uit? Nou, ik kwam... het opvallende is dat ik bij de ene uh, ontzettend links uitkwam... en de andere kant bij het CDA uit. En dat versterkte mijn twijfel over die dingen. Ja, of u bent echt zo. Maar we zitten het er zo over hebben Twee inderdaad. in post. Ja, varkensvlees uit de supermarkt is volgens journalist Jeroen Thijssen waterig van smaak. De echte smaak komt volgens hem van de oude varkensrassen... waarvan het vlees nu te koop is bij enkele gespecialiseerde slagers. Um, Jeroen, geen supermarkt uh, varkenslapje meer bij jou op je bord? Nee, dat was toch al zo. Maar ik ben wel blij dat je het nu uh, zo langzamerhand overal kunt geven... hebt waar je het kunt kopen. De dichter bij de dag vandaag is Egbert Hovenkamp. Zijn gedicht hoort u tegen half vier. En als u een vraag of opmerking voor ons heeft... bezoek dan onze website ditisdedag.nu... of stuur een tweet via hashtag DIDD. Ja, we zeiden het al de komende weken... lijkt het steeds meer te gaan om Emiel Roemer of Mark Rutte. We praten erover met Peter van der Heijden, politicoloog... verbonden aan de Radboud Universiteit. Ja, meneer van der Heijden, wie van deze twee... straalt nou het meeste vertrouwen uit... Oeh, ja, dat moet de kiezer uit gaan maken. Hè. Daar kan ik moeilijk een oordeel over gaan geven. Dat, maar wat dat... vindt u? Gewoon als, als kiezer. Als, als kiezer ja. ja, ik weet niet of het, of het slim is om daar echt een antwoord op te geven. Ja, maar als kiezer, maar toch ook als deskundige? Ja. Of is het puur een gevoelskwestie? Nou, of iemand vertrouwen uitstraalt, is natuurlijk wel een gevoelskwestie. Hè? Want... Dat is niet de staven. Nee, kijk, als je uh, uh, maar ver genoeg links van het politieke midden staat... zul je vinden dat Roemer heel veel vertrouwen uitstraalt. En uh, sta je aan de andere kant, dan uh, zul je Rutte veel vertrouwen er vinden. Dus er is geen objectief met... oordeel over te geven? Nee, het heeft ook te maken met het programma wat iemand wil. Hè? En of je hem daarop vertrouwt. En op zijn verleden. Ja. En op maar... zijn ogen zo is dat. Maar <laughs> ja, dat is <laughs> dan. Wat, wat, wat bedoel je met het verleden dan? Uh... Nou ja, hoeveel, hoeveel heeft hij waargemaakt van wat hij destijds hm. heeft gezegd te zullen doen? Ja, maar goed, uh, het probleem natuurlijk is dan met iemand als Roemer... dat hij nog weinig heeft waar kunnen maken... Behalve als, als Tweede Kamerlid uh, een, een redelijk consistente lijn volgen. En uh, dat is het dan. Uh, Rutte heeft kan het kan wel... soms heel moeilijk zijn. Dat, uh, ja. Er zijn uh, Kamerleden die daar moeite genoeg mee hebben. En uh, zelfs Roemer heeft zijn uitgeleidtje al gehad natuurlijk. Ja. Dus wat dat betreft is dat... Uh, maar dat is appels met peren vergelijken dan. Hè? Maar goed, die issues laten we even de uh, revue passeren de komende minuten. Eerst nog even een andere vraag. Verwacht je dat het een strijd wordt echt tussen Roemer en Rutte... of toch meer tussen de VVD en de SP? Ja, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden, hè, maar uh, die, die partijen al te veel aan, uh, aan gelegen zijn om het tot een persoonlijke strijd te maken. Dat is veel uh, prettiger. Hè. Maar dan, dan, veel... Ja, dan zijn ze eigenlijk niet goed bezig, want ik begrijp dat op de VVD-verkiezingspost er geen afbeelding van Rutte staat. Nee, ik vind dat ook niet verstandig van ze. Nee, ja, Zijn die posters ja. nog zoveel waard in de campagne? Nou, het gaat om de exposure. Hè. Het gaat erom hoe vaak komt iemand in beeld... en hoe, uh, uh, hoe uh, zwaar wordt die gelinkt aan de partijen waar die bij zit. En dan denk ik dat het een gemiste kans is om hem niet op de posters te zetten. Ja. Al kan ik, ook, uh, uh, kan ik me ook voorstellen dat er straks nog nieuwe posters komen waar die wel op staat. Hè. Want ze hangen er nu. De campagne is nog niet begonnen. Je weet niet wat voor uh, konijnen er nog uit de hoge hoed komt. Ja, toch verbaast het me dat de campagne ook wel iets, iets knulligs, iets ouderwets heeft... Uh, gisteren uh, roemer op een soort familiedag uh, voor sp aanhangers ja. uh, Er wordt dan tomatenijs gemaakt en dat soort dingen. Nou, gisteren meer. hadden ze tomatensoep tomaten begrepen. Ja. Soep, nou, dat ja. ligt dan mooi voor de hand. Zeker uh, als het zo heet is. De PvdA die deelt nog <laughs> steeds de rozen uit. Is dat nou de manier om grote groepers, uh, groepen kiezers aan je te binden? Nou, het, het probleem met zoiets is natuurlijk dat je uh, kiezers eigenlijk één op één uh, maar kunt benaderen. Hè? Alleen die uh, mevrouw die je ja. die rode roos geeft, die, uh, die kun je een verhaaltje vertellen. En dan ja, is maar het maar het vraag of die persoon ook omgaat. Ja, ja, maar goed, het is ook niet of-of. Uh, Want uh, uh, in die campagne zie je dat er ook in de nieuwe media, uh, die worden ook gebruikt. Er zijn allemaal Facebookpagina's, er wordt getwitterd. Dus dat gebeurt ook, hè? dat je uh, ziet dat ze grootschalig... Uh, uh, het electoraat proberen te benaderen. Aan de andere kant, die, die kleine dingen... En zeker een partij, van de partij als de Partij van de Arbeid... als die geen rozen meer gaat uitdelen. Ze hebben al, zo, al zoveel <lacht> afgeschud in het verleden. Die rozen moeten gewoon blijven, anders is de Partij van de Arbeid niet meer. En is het dan die Samsom Samson die de hele dag in touw is? Of zal die heel slim... Even aanwezig zijn als die weet NOS en RTL Nieuws die zijn er. Ik eh, verwacht het laatste. Die gaat natuurlijk niet een hele dag in Den Bos uh, rode Roos uitlopen delen. Die moet allerlei dingen doen. Die heeft uh, interviews. Weet ik wat allemaal. Atier Gamry, hoe luistert u hierna? Staatslid. Ja, uh, gemengde gevoelens, eh, vooral die opmerking van. Uh, van die rozen. Ik vind echt inderdaad. De Partij van de Arbeid hoort gewoon rozen uit te delen. Of dat nou ouderwets is of niet. Ze doen het ook. Ze doen het ook. En ik maar hoop waarom, dat, waarom dat wij hoort dat? Waarom hoort dat? mogen blijven doen. Nou, voor de herkenbaarheid. Een stukje traditie. Ja, uh, ja dat, dat, dat is ook denk ik heel erg waardevol. En daarmee maak je meteen contact met die burgers. waar mm -hmm. u het net over haalt. Van. Dan heb je ook even een moment. En soms gaat het om één of twee minuten. als je geluk hebt. Dat je even. een aantal zaken met de burgers kunt bespreken. En en ik kies er altijd voor van uh, wat leeft er in uw omgeving waar u vragen over maar heeft. Maar dat zou een politicus uh, het hele jaar door moeten doen. Dat doen ze ook. Alleen rondom de campagne uh, ga je het vergroten en in, in, in grote getalen de straat op. Uh, de rest van het jaar probeer je ook op allerlei manieren contact te, te leggen met de burgers. Even terug naar Roemer en Rutte. Roemer uh, stond hoger dan de VVD uh, in, in de peilingen. Maar dat lijkt nu te kantelen. De hamvraag is dan natuurlijk van: heeft de roemer, is die te vroeg gaan pieken? Ja. Dat, dat doe je niet zoveel aan als je plotseling populair wordt natuurlijk. Je kunt moeilijk zeggen: jongens, stem niet op mij in de peiling. Nou, zichtbaar vroeg. Rutte een hele tijd nog niet. Ja. Dus dat is toch een bewuste keuze geweest mm -hmm. uh, om toch al vroeg in de campagne te stappen. Ja, maar het is ook een beetje te vroeg om te zeggen dat het echt kantelt, vind ik hoor. Je ziet uh, de ene peiling uh, staat de partij, uh, of de SP staat erop op 39 zelfs. En in een andere peiling zie je ze ietsje afzwakken naar de uh, nou, zeggen, blunder rond uh, het Over My da uh, Dead Boy. Incident. Ja, is, is, is daar echt grote schade doorgekomen, denkt u, in de peilingen? Nou, ik denk dat dat eventjes speelt en daarna is er weer wat anders. Er is nog drie weken campagne. Uh, iedereen maakt zijn uitglijers nog wel. En, en het is zat, zo uit Het uitglijer nou in de uitspraak Over My Dead Body... of meer in het moment een paar uur later waarin Roemer het weer wat afzwakte? Nou, ik denk eigenlijk in allebei. Uh, je hebt de inhoudelijke uh, faux pas... dat hij zegt Over My Dead Body gaan we betalen terwijl hij weet dat hij zich daarmee isoleert van de andere partijen. Even dat Voor degene probleem. die dit allemaal niet gevolgd hebben, wat, wat was er over... Oh, hij wil de boete niet betalen van de, de Europese Unie... Ja. Mocht, mocht het zover komen een dat we niet aan die, die 3% zitten. Ja. Uh, maar aan de andere kant zou je kunnen denken, door dit soort uitspraken te doen... Uh, werf je misschien nieuwe kiezers, bijvoorbeeld wel bij de PVV ja. vandaan... die ook een zeer anti-Europa-houding hebben. Ja, maar dus dat vraag... heeft hem geen windeieren hoeven leggen. Ja, maar je, je, moet, je wil als politicus twee dingen. Je wil uh, groot worden als partij, maar dat heeft een doel. Namelijk invloed hebben. Regeren. Regeren. En als je heel groot wordt, maar je isoleert jezelf zodanig... dat je straks in een formatie buitenspel staat... door dit soort, nou, ik zal het maar noemen extreme standpunten... want ik betaal die boete niet. Maar dan is het misschien... Het is niet eerlijk, maar toch slimmer om later de boel wat af te zwakken... en eerst die stemmers maar binnen te halen. Ja, goed. Uh, de, de vraag is of het dan niet beschadigend is zeg maar, dat je dat ja. meteen terugtrekt. Dat is niet handig dan. Als je gaat voor die stemmenwinst, dan moet je er ook vol voor gaan... en ervoor blijven staan en zeggen van... nou, uh, ik ga even lekker populistisch roepen, ik doe dit en dat... en ik weet in mijn achterhoofd dat dat niet kan... We hebben vorige verkiezingen ook een voorbeeld ervan gezien. Er was een partij die riep, uh, de 65-jarige leeftijd is ononderhandelbaar. En de ochtend na de verkiezingen stond dat opeens wel. Ja. Dus ja, uh, dat zou de slimme strategie uh, zijn wellicht. Maar ja, dan nog zit je wel met een redelijk onbetrouwbare partner. Hè? Iedereen riep ook meteen van, kijk eens wat uh, Wilders, was het in dit geval, deed. Onmiddellijk draaien uh, een dag na de verkiezingen. Ja. ja, dat is geen lekker begin. Dus de grootste fout zat hem toch in die tweede fase waarin die zijn woorden wat afzwakte? Ja, nou dat ligt eraan. Als je gaat voor de, voor de stemmenwinst, dan is dat het probleem, denk ik. Als je gaat voor de, de invloed die je wil hebben op het regeringsbeleid, dan was de eerste een veel grotere ja. uitglijder. Duidelijk. Als we kijken naar de twee persoonlijkheden. Roemer, misschien wel de toegankelijke buurman. Uh, Rutte iets meer elitair. Mm -hmm. uh, wie maakt wat dat betreft uh, de meeste kans? Uh, ja, dan zitten we weer met wie wordt de grootste eigenlijk. Hè? Dat is dan de vraag. Uh, ik denk dat Roemer een wat hoger knuffel heeft, zeg maar. En wat dat betreft uh, uh, meer stemmen zou kunnen halen... als het electoraat uh, dat heel belangrijk vindt. Het gaat er natuurlijk ook om... Uh, vertrouw je iemand uh, de sleutel van het katshuis toe. En uh, kijk, Rutte heeft er niet heel lang gezeten... en het is ook niet het meest daadkrachtige kabinet alle tijden geweest... Maar hij heeft wel enige ervaring. En ja. als en ook premier die het als heel, staatssecretaris, heel natuurlijk. Dan ja. ja. Schinkels ook als voormalig Kamerlid-CDA. Hoe kijkt u naar deze twee heren? Ik um, vind ja, het een hele, hele spannende strijd. Er zijn twee totaal verschillende persoonlijkheden, ook politieke persoonlijkheden, staan ook beide voor een elke herkenbare lijn. Um, ja, ik vind het inderdaad ook lastig om te zeggen uh, wie nou de grootste aantrekkingskracht heeft. Dat heeft echt te maken met je, met je politieke keus ja. uh, of je daarop daar uitkomt. En ik vind dat, ja, de, de een heeft je nog niet laten zien. Dat is Mark Rutte. Uh, Roemer is een beetje misschien te vroeg uh, uit zijn hol gekomen. Dus het. het ik denk dat het nog helemaal in, be in beweging is. En de cruciale vraag wordt inderdaad, of het inderdaad een tweestrijd gaat worden. Slaagt het oude politieke centrum, mm -hmm. gemakshalve CDA... Te maken. maar ook, ook de, de, de Partij van de Arbeid, ook andere partijen als D66... erin om voet tussen de deur te krijgen. Om te voorkomen dat het echt gaat tussen Roemer en Rutte. Dat wordt de cruciale En wat is wat u betreft het antwoord? Uh, komt er nog een inhaalslag? Nou, dat is, dat, daar kijk ik met spanning naar. Wat opvalt is dat het CDA echt zoekend is... Je kunt zien dat, dat D66 tot nu toe weinig overtuigingskracht heeft. Hm. En het meest opvallende wel, vind ik dat Samson tot nu toe onzichtbaar ja. is. P ik heb hem nog niet gezien. En je zou toch moeten verwachten, een partij die achter staat... Ja, wel op de in... posters, hè? Hij wel. Ja, zichtbaar bedoel ik in de campagne ja, om te laten zien, ik doe mee. Peter van der Heijden, de komt er nog een inhaalslag en maken ze nog een kans... die andere partijen om tussen Roemer en Rutte in te komen? Nou, het is een heel kort dag, hè? Het is maar drie weken... En dat is het grote probleem. En uh, in zoverre ben ik het volledig met de heer Schenkel, uh, Schenkelshoek eens... dat het heel raar is dat de Partij van de Arbeid zo lang wacht... met de frontale aanval op de SP. Dat is natuurlijk lastig, want dat, ze zitten... Redelijk dicht bij elkaar, programmatisch. Maar je wil wel die stemmen hebben. Kun ja. je ja. een journalist ja, Wat mij opvalt is dat Wilders geheel ontbreekt in het debat. En dat was vier jaar geleden of een anderhalf jaar geleden compleet anders. Is dat strategie, meneer Van der Heden? Dat denk ik wel, die komt nog wel hoor. Die gaat twitteren en die gooit Europa er straks op keihard het laatste moment, in. Omdat zijn kiezers ja. misschien ook wel op het laatste moment pas die keuze maken. Ja, nou ik denk dat, dat uh, Wilders nu zwaar onderschat wordt in de peiling hoor. Dat hebben we iedere peiling nog gezien dat Wilders veel hoger uitkomt dan in de peilingen. Ja. Dat is blijkbaar toch nog een of de taboe... om te zeggen in peilingen dat je op de PVV gaat stemmen. Maar in het hokje doen mensen het wel. Ja. Uh, als we het toch nog even hebben over wie nou de beste staatsman uh, zou zijn. Uh, welke premier was dat eigenlijk in het verleden? Ja, uh, als je kijkt naar de verkiezing ooit van grootste Nederlander alle tijden... daar kwam Willem Drees als, uh, als eerste uit. Waarmee hij onmiddellijk dan ook de, de grootste premier alle tijden is natuurlijk. Ehm... Um, maar uh, wie ook heel vaak genoemd wordt, is iemand als Ruud, uh, Ruud Lubbers. Ja, die want... uh, meer dan tien jaar premier is geweest met uh, uh, verschillende uh, coalities. Zowel met links als met rechts misschien wat dat betreft. De, de beroemde meedenker ja. die uh, mensen kon sturen in de beslissing die hij wilde hebben. Ja. Toch waren ze niet allemaal even succesvol uh, op internationaal vlak en in hm. internationaal gezelschap. Laten we heel even luisteren. Thank you so much. It's, I'm glad to be here and to meet once again with you, Barack Obama. Uh, and I hope very much to welcome you to the Netherlands. Mr. President, uh, thank you very much for the hospitality and uh, friendship. Um, it is true what you're saying about the bilateral relations between uh, the United States and the Netherlands. They are very good. So the protests of the NGOs and so on are all, all fine. The answer cannot be a political speech, nevertheless, that is that, no. But if you don't work on a kind of uh, uh, action plan in order to improve your competitiveness, increase your productivity, mm -hmm. then you miss the boat. <laughs> <laughs> then you miss the boat, eh? <laughs> Um <laughs> Hoe zit het met roemer, uh, zei Engels, uh, denkt u? Nou, ik verwacht dat dat een zwaar uh, Brabants accent zal hebben. Ja, ik weet het niet. Ik heb hem nooit Engels horen spreken eigenlijk. Hij heeft de internationale pers al op bezoek gehad, dus hij heeft kunnen oefenen. Ja. ja, ik weet niet of dat ook het allerbelangrijkste is. Ik vond dat citaatje net, Daniel uh, Mist de Boot. Kijk, iemand als Wim Kok had ook ja. al zijn achternaam niet meer in het buitenland natuurlijk. Nee, maar Wim Kok was wel uh, bewindsman geweest, maar is een beetje te vergelijken met roemer of totaal niet? In wat voor opzicht? Denk nou, de, de man op het zeepkistje in de steeds bijvoorbeeld. Ja, nou, Wim Kok had natuurlijk als grote probleem... Uh, dat hij uit moest leggen hoe hij zo enorm omgeslagen was. Hè? Van, van de, de activistische, zeer linkse uh, vakbondsman tot uh, de, de persoon die bijna de WO de nek omgedraaid had. Ja. Ja. En uiteindelijk weer terug naar het bedrijfsleven. Maar ja. dat is een andere discussie. Ja. Tot slot nog even. Uh, Rutte houdt zich afzijdig. Mm -hmm. Dat lijkt een hele bewuste keuze te zijn. Hij is zo lang mogelijk premier. Ja. Hij schittert tussen de Olympische winnaars in de Ridderzaal bij een huldiging. Mm -hmm. uh, maar op een gegeven moment zal hij toch campagne moeten voeren. Ja. Hoe zwaar, hoe uh, gewichtig is zijn premierbonus, zoals dat zo mooi heet? Ja, dat weten we pas na afloop natuurlijk. Hè? Maar wat we tot nu toe wel hebben gezien... is dat verkiezingen waar een zittende premier aan meedoet... vaak uh, uh, winst opleveren voor die partij. Uh, als die zittende premier ook de ambitie uitspreekt om te blijven zitten. Want we hebben gezien dat de Partij van de Arbeid ging verliezen... op het moment dat Kok duidelijk had gemaakt dat hij wegging. We hebben gezien dat de Balkanende uh, zwaar verloor... op het moment dat hij wegging. Dus we hebben nu Rutte, die duidelijk maakt dat hij verder wil... Dus het kan zijn dat hij uh, daar een flinke bonus aan overhoudt... en dus het verschil nog goed maakt. Ja, En met een grote kans dat hij inderdaad als winnaar toch uit de bus gaat komen. Dat zou zomaar kunnen. Aan de andere kant, de laatste keer dat we echt zo'n tweestrijd hebben gehad... van wie wordt de grootste en wie wordt er dus premier... dat waren uh, Dijkstal en Melkert. Toen werd Balken en de premier. <lacht> ja. Typisch geval dat je twee honden vecht om een been. Goed, Peter van der Heijden, uh, we gaan het afwachten. Dank ja. uh, voor dit moment. Ja, straks praten we over de Duke of Berkshire. En dat is geen Britse edelman, maar een ras echt varken. Want de fijnproevers eten liever een karbonaatje van dit varken... dan van de zwaargewichten uit stallen van de intensieve veehouderij. Nu praten we verder met Atia Gamri, statenlid in Noord-Holland... maar vanmiddag aan tafel om over haar familie in Syrië te vertellen. Overal langs de weg zie je hier de resten, de sporen van de strijd... tussen het vrije Syrische leger en het leger van president Assad... Daar verderop ligt de school van het dorp Azaz. Niet langer meer te gebruiken. Helemaal in puin geschoten, het dak. We rijden verder de wijk in, wordt de weg geblokkeerd. Twee stadsbussen uitgebrand. Een soort roadblock van het Vrije ze leger. Zenuwslopend. Ja, eigenlijk op het moment dat we dachten dat we onder de radar zouden zijn... en, eh, en ergens naar een, een plek gebracht zouden worden... waar niemand ooit zou terugvinden. Misschien wel een andere plek in Syrië of misschien wel Irak... ...waren we vrij. En hier is een, een krasnikov kogel uh, naar binnen gegaan... ...en aan uh, de oh, achterkant weer uitgekomen. Ja, dat waren de Nederlandse journalisten Bram Vermeulen en Hans-Jaap Melissen... ...plus fotograaf Jeroen Oerlemans. Zij brengen met hun ervaringen de oorlog in Syrië dichter bij het Nederlandse publiek. Maar ja, er is een, een Nederlandse politica die zulke reportages helemaal niet nodig heeft... ...om de Syrische pijn persoonlijk te voelen. PVDA-statenlid van de provincie Noord-Holland Atia Gamri heeft een neef die ontvoerd was... Ze heeft een vermoorde neef en een gewonde nicht in Syrië. Ja, Tia, dat is gewoon een verschrikkelijke opzomming. Ja, het, ik zei net al, van als je dat zo opzomt uh, bij een koffietafel uh, op je werk, dan uh, kijk je er aan zo van, oh, dat zie je bijna eng vinden. Van, ja, uh, sommige toch op allemaal? Dan? Vertel je? Ja, het? ja, hier wel, want het, het, het, je kunt daar niet omheen. Het raakt je gewoon zo intens en. Uh, uh, je wordt de hele dag over gebeld, je krijgt mails. Uh, dus uh, je, uh, je bent de hele dag mee bezig. Dus uh, je ontkomt het niet aan, aan om het te delen met de mensen waar je mee werkt... of uh, uh, waar je mee politiek bedrijft, enzovoort. Ja. Ja. Even voordat we verder praten. Uh, u heeft al die familie daar omdat u Assyrisch bent. He, de Assyriërs, die, uh, dat is een christelijk volk. Dat, een volk dat leeft in die regio, uh, niet alleen in Syrië, ook in, uh, in Irak. Uh, u komt zelf uit Turkije. Uh, maar een deel van uw familie woont dus in Syrië. Ja, dat en, klopt. En een deel hier. Ja. Oké. Okay. Um, maar wat is er nu gebeurd met deze familieleden? Om te beginnen met die de ontvoering. De ontvoering. Uh, Halfwege juni. Uh, uh, mijn neef die gewoon op een normale dag naar zijn werk uh, gaat. Stapte een taxi. Uh, in Aleppo. Uh, in, en uh, na, na tien minuten stappen twee andere mannen uh, de auto in. En dan geven ze de taxichauffeur de opdracht om uh, ergens anders naartoe te rijden. En dan ontstaat er een discussie uh, met mijn neef in de taxi. En waarin heel duidelijk wordt gezegd van vanaf nu bepalen wij waar jij naartoe gaat. En, en wat je vandaag gaat doen. En hou er rekening mee dat je de eerste tijd je familie niet ziet. Nou dat was al meteen duidelijk dat er iets raars aan de hand was. En wanneer uh, was dit? Uh, halfwege juni. Ja, tweede week juni. Uh, nou, daar, mijn neef is toen heel lang uh, meegenomen. Uh, de familie is opgebeld. Er uh, is dus los geld gevraagd. Uh, twee, uh, nou, ongeveer twee ton in euro's. Nou, dat is voor de mensen in Syrië is dat Absurd. Nou, hier ook, natuurlijk. <laughs> zeker, zeker. Ja. En uh, nou, dan beginnen de onderhandelingen. Maar ondertussen wordt, wordt hij heel erg gemarteld, geslagen. En voortdurend wordt tegen hem gezegd... dat zijn twee dochters de volgende uh, twee slachtoffers zullen zijn. En dat er meer met zijn dochters zal gebeuren. Dus ja... Hij, hij is gewoon hartstikke getraumatiseerd. Eigenlijk kan hij nog geen woord nog over uh, uiten op dit moment. Want hij is dus vrijgekomen hij is dankzij dat losgeld. Ja, er is heel veel geld betaald. Ja. Ja. En, en, en ik begreep ook dat dat de reden is dat uh, met name... Uh, mensen als hij, christenen, doelwit ook zijn. Ja, omdat uh, bepaalde groepen in Syrië op dit moment ruimte voelen... om christenen te ontvoeren met, met de kennis schijnbaar... die ze hebben uh, van christenen hebben een relatie in het buitenland... en die hebben veel geld, dus we kunnen heel veel geld uh, ja. eisen... En dit is eigenlijk niet nieuw, want de christenen in Irak hebben precies hetzelfde meegemaakt. Ja, en gaat het dan puur om het geld, of is het ook een religieus? Nee, er zit uh... heel duidelijk een religieus element in. Want de, de mensen, of de ontvoerders, dat zijn allemaal religieuze jihadisten. Die vijf keer per dag bidden en hen voortdurend vragen om zich te bekeren tot de islam tijdens de entvoering. Tijdens zo'n ontvoering. Mm. Dus er zit heel duidelijk een religieus element in. Ja. Ja. Nou, nou zijn het ook... Uh, uw neef was denk ik pro-Assad. Nou eigenlijk zijn de christenen daarin niet heel duidelijk geweest. En, en dat kunnen ze ook niet. Omdat ze zich nergens veilig bij nee. voelen. Dus er zit daar overal tussenin. Ja, tussen dat ja, gevecht tussen ja. rebellen en Assad aanhangers... zitten Precies. zij als een... Ja. Een paar jaar geleden, toen ik zelf bij mijn familie was in Syrië... dan zie je een foto van Assad hangen en nou, dan maken ze daar grapjes over. Van, nou ja, moet, je weet maar nooit, als iemand binnenstapt, dan, dan is dat een stukje veiligheid. Ja. En, en hoe zit het met de vermoorde neef? Die is 19 juli vermoord uh, tegen de grenzen van Turkije. Daar woont een hele grote groep uh, Assyrische christenen. Uh, ja, eigenlijk op dezelfde manier. Uh, drie uh, mannen in lange jurken met baarden... Die uh, een discussie met hem hebben gevoerd over zijn auto, dat ze de auto willen hebben en andere bezittingen van hem. En uh, naar, uh, hij heeft dat geweigerd. En uiteindelijk uh, hebben ze met het roepen van Allah Akbar. En dat er de start van de Ramadan was, vonden ze dat er een christen opgeofferd moest worden. En is die uh, om negen uur s ochtends vroeg op straat gewoon doodgeschoten. Kinderen? Ja, drie, drie hele jonge kinderen. Ja. Oh. En u kent hem ook persoonlijk? Ja, ik ken hem persoonlijk. Ja. Ik heb dus mijn tante, dus ik kwam regelmatig in Syrië. Ja, en hoe hoorde, waar, waar was u toen u dit hoorde? Ik, uh, ik, gewoon op het werk. Uh, eigenlijk om tien uur wisten we het al. Want uh, de familie is, na, uh, de, hij is meegenomen naar het ziekenhuis. En zijn vrouw is over geïnformeerd. En die heeft uh, haar familie, hè, mijn tante, geïnformeerd. En die, nou dan is er paniek eigenlijk. En, ja. uh, en iedereen gaat elkaar mailen, hè, facebooken of wat dan ook. En na een uur weet de hele familie ook in het buitenland... Uh, dat hij vermoord is. Ja. Heeft u ook nog een nicht die uh, geraakt is door een zeg maar verdwaalde kogel? Was niet voor haar bedoeld. Nee. Zij is nu onder behandeling. Ja, dat is ook bizar. Want ze kunnen niet naar een ziekenhuis gaan in Aleppo. Omdat het te gevaarlijk is. Ja. Uh, artsen durven zelf niet uh, patiënten te bezoeken. Dus het is heel erg via, via, ja. en via de kerk uh, proberen ze haar te, te helpen ja en dan denk ik nou dat er is geld om om, om, om dat losgeld te betalen dan denk ik wegwezen daar er is geld om weg te gaan niet meer blijven daar in Syrië. Waarom ja, dat, zitten ze daar dat, nog? Het gekke is, dat is het eerste wat ik ook tegen mijn familie zei in Syrië: van nou, ah, het is genoeg geweest, jullie moeten daar weg. Maar het eerste wat ze zelf zeggen is: van ja, maar hoe dan? Want na een paar kilometer kom je eigenlijk niet verder. Want dan loop je tegen, uh, tegen bepaalde groepen die je niet vertrouwt, opstandelingen. Uh, ik weet dat mijn nichtjes in Aleppo bijvoorbeeld uh, islamitische kleren nu aantrekken. om hè, als ze boodschappen gaan doen, omdat ze gewoon al bang zijn om, om meegenomen te worden of uh, ja. vanuit een balkon doodgeschoten te worden. Maar er zijn toch Syrische vluchtelingen. Er komen toch mensen dat land uit? Ja, en die, die krijgen schijnbaar hulp. Uh, via bepaalde groeperingen komen ze grens over. Dus als je niet tot een bepaalde groep hoort, is het heel erg moeilijk om, om, uh, om het land te, te verlaten. Terwijl het vanuit mijn, het huis van mijn tante zie je eigenlijk zuid oost turkije Dus het is op loopafstand uh, te verleggen. En dan nog is er ontzettend veel angst om, uh, uh, om je huis te verlaten. Echt als ratten in de val Ja, zitten ze. Ja. ja. Um, hoe, hoe verloopt uw contact verder met Syrië? Kunt u, kijk, u zegt vrij spreken, u zegt Facebook, hè? dan denken wij, nou, dus alles ligt op straat. Maar kan alles ook gezegd worden? Nee, nee, nee. nee. Ik, we bellen regelmatig. Uh, men is heel erg bang om heel eerlijk te zeggen wat er aan de hand is. Sommigen durven het wel. Dan zeggen ze ook van, joh, we hebben heel weinig eten. Want er komt heel weinig eten etenserie binnen. Uh, elektriciteit uh, hebben ze heel vaak niet. Dus de ene dag hebben ze geen water, dan weer geen elektriciteit. Uh, als er dan de deur wordt geklopt, wordt de deur gewoon niet meer opengedaan. Uh, als ze niet weten dat er gasten komen, dan uh, zitten ze echt allemaal binnen. Dus er is ontzettend ja. veel angst. Ja. Hoe lang en, nog gaat dit duren, denkt u? Ja, ik, ik ben bang dat het uh, echt lang gaat duren. Ja, ik, ik heb er geen vertrouwen in dat het snel afgelopen is. Ook omdat uh, de diverse groepen uh, heel sterk zijn en heel erg verdeeld zijn. En ik ben bang dat de kleinere groeperingen... zoals uh, nou, mijn familie en andere mensen, daar de dupe van gaan worden. Nou, nu zet u zich al jaren in voor uw volk, verspreid in de regio. Gaat dat nu ook, ja, hoe gaat dat nu verder? Ja, het is een hele interessante vraag. Ah, we hadden nooit verwacht dat het zo snel zou gebeuren, hè, de, de situatie in Syrië. Uh, ja, want dus, u werkt vooral in Irak, hè? daar gaat het vooral Ja, dat, dat, dat, dat, dat doe ik al een aantal jaren. En in Irak uh, zijn we heel druk bezig om te kijken... of er wat meer rechten komen voor de Assyriërs. Maar in Syrië is het heel erg chaotisch. De Koerden die in één keer... Uh, pleiten voor een, een Koerdistan in, in de gebieden waar uh, de christenen leven. Dus het is uh, ontzettend chaotisch. En ik merk ook dat het heel erg moeilijk is voor deze groepen om een duidelijke beeld te schetsen voor zichzelf richting de toekomst. Omdat het heel erg beangstigend is. Ja. Jan Schinkelshoek, leeft u mee met de situatie in Syrië? Ja, wie niet, alleen al de beelden die je ziet uh, vorige week, daar weer gruwelijke beelden ja. van, van gemaakt. En ja, dat snijd je door de ziel heen. Ja. Het, is, het geeft een ontzettend machteloos gevoel. Maar zo de Amerikaans... goed als die christenen, daar hoor je dan relatief heel weinig over. Ja, het, het is voor ons in het Westen, in Nederland misschien wel in het bijzonder, natuurlijk altijd een, toch een geweldig gesloten wereld geweest. En, en, en het zit echt achter de, heel erg lang althans, achter de grenzen de, de, de van, van, van onze belangstelling. Laten we zeggen, de Nederlandse belangstelling in het Midden-Oosten was vaak toch beperkt tot uh, de staat Israël. Want de laatste jaren hebben we collectief de Palestijnen wat, wat ontdekt, het bestaan ervan, maar dat er meer is. Ja, dat wordt nu succesief duidelijk. Het lijkt een beetje op, in politieke zin althans, met wat er eh, na 1989 achter de Berlijnse muur is gebeurd. Toen dat ontdooide, kwamen er opeens ja, oude volken, oude tegenstellingen, oude problemen, oude discussies naar voren. Ja, dat en, zie je, dat ja. zie je, en dan met deze gruwelijke, deze, deze, deze gruwelijke bijkomstigheid. Ja. Nou, het, het, het, het, de, klopt. het gekke is dat je heel erg moeilijk ook over deze groepen kunt praten. Men heeft daar niet zo heel veel interesse voor. omdat Ik het laatst een discussie met iemand van Amnesty International, dan zeggen ze van ja, maar dat gaat niet al, het is een oorlog, daar gaat iedereen, onder alle groepen vallen slachtoffers enzovoort. enzovoort. En dat klopt, dat ontken ik absoluut niet. Maar er, er is ook iets anders gaande. Er zijn hele extreme groepen die nu ruimte voelen om de christenen aan te vallen. Omdat ze een andere geloof hebben, een andere taal, andere gewoontes. Dus er is ook een, een, een andere soort oorlog gaande. En in Irak heeft dat precies hetzelfde ja. plaatsgevonden. Ja. Nou, er zijn een miljoen mensen zijn dan weggevlucht. Dus als er niet ook extra aandacht komt voor de christelijke minderheid in Syrië, dan, dan moeten we het niet erg vinden dat straks een half miljoen naar Europa komt. Want dan, dat is dan de oplossing. Voor hun, want anders vallen er heel veel slachtoffers. Ja, en hoe dat verder loopt, dat gaan wij zien. Athea Gamri, statenlid in de provincie Noord-Holland, bedankt. En sterkte. Straks het uh, vervolg van dit is de dag met uh, nieuwe gasten die ook aanschuiven. Charlie McCrecker van het eerste studentenhotel... en culinair journalist Jeroen Thijssen. hij zat er al. Hij vertelt ons over de Baanbrugse Big en de bonte Bentheimer. Uh, dat zijn oude Vargersrassen die steeds populairder worden. Ja, klopt. Om op te eten. Om op te eten, Wel uiteraard. te verstaan. Ja. Dat allemaal na half drie. Nu eerst een nieuwsoverzicht met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Een rechtszaak tegen een jongen van 15 die terecht staat voor de moord op een meisje van 15 uit Arnhem... wordt behandeld in het openbaar. Dat is uitzonderlijk, maar de kinderrechters vinden het belangrijk dat de maatschappij de feiten kent. De jongen stak in januari het meisje dood en verwondde haar vader. Aanleiding van de steekpartij was een ruzie op Facebook. De staking bij de Platina mijn in Zuid-Afrika lijkt niet gebroken. De eigenaar van de mijn had alle werknemers gedreigd met ontslag als ze vandaag niet zouden komen opdagen... Van de 3000 kompels heeft ongeveer een kwart het werk hervat, zegt een woordvoerder van de Mijn. Vorige week kwamen 34 mijnwerkers bij een protest om het leven toen politieagent het vuur opende. Turkije stelt voor om in Syrië een bufferzone in te stellen om vluchtelingen op te vangen. Door de opstand tegen het regime van president Assad zijn al bijna 70.000 mensen de grens met Turkije overgestoken. Als het er meer worden dan 100.000 kan Turkije ze niet meer opvangen, zegt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. En nog drie clubs in het betaalde voetbal staan onder toezicht van de KNVB. Het zijn NAC Breda, FC Dordrecht en Helmond Sport. Bij de vorige meting, in mei van dit jaar, waren er nog zes zogenoemde categorie-1 clubs. NAC, Dordrecht en Helmond Sport moeten hun financiën op orde brengen van de Voetbalbond. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANEB-verkeersinformatie. Ah, op de A15 vanuit Europoort staat file tussen Rosenburg en de Botlektunnel 6 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en de weg is helemaal dicht. U wordt er langs geleid via de Botlekbrug. En op de A50 Arnhem richting Os staat file door werkzaamheden voor knopend e 6 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Ja, Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel Charlie McGregor... van het eerste studentenhotel, voorzien van alle gemakken, maar wel tegen 600 euro per maand. Er wordt weer een appeltje geschild, vanmiddag door voormalig CDA-kamerlid Jan Schinkelshoek. Culinair journalist Jeroen Thijssen vertelt ons over de Baambrugse Big en de Bonte Bentheimer. Oude varkensrassen die steeds populairder worden. En zojuist is aangeschoven samen met een heel groot, interessant apparaat... Uh, Arnoud de Jong, onbemande vliegtuigjes, drones worden ook heel vreedzaam ingezet en zijn steeds meer te zien. U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD of ga naar onze website dit is de Ja, Charlie McGregor, ondernemer uit Schotland. Hoe, hoe, hoe lang woont u al in Nederland? Ja, ik ben uh, al negen jaar, bijna negen jaar in, uh, in Nederland geweest. Gaat zo snel voorbij. Ja. Ik... Ik probeer te luisteren of u een accent heeft, maar het valt volgens mij hartstikke mee. <laughs> u begint een uh, studentenhotel in Nederland. Wat is dat precies, een studentenhotel? Ja, een studentenhotel is, uh, is een nieuwe vorm van uh, studentenhuisvesting in, in Nederland. Het uh, idee komt uh, oorspronkelijk uit de uh, uh, UK, uh, waar ik kom vandaan. Uh, maar wij bieden aan uh, gemeubelde kamers uh, in een all-inclusive pakket uh, naar studenten voor tijdelijke verhuur. Maximaal tien uh, maanden. Ja, en, en waarom een hotel? Waarom gaat u niet gewoon kamers verhuren? Waar, waarom moet dat het label hotel hebben? Ja, de, de, de, de, de all-inclusive pakket. De, de, de feiten dat de kamers zijn helemaal gemeubeld. Uh, de woord hotel natuurlijk uh, heeft veel meningen uh, ermee. Dus we weten uh, allemaal dat wij hoeven uh, geen bed te nemen naar ons eigen hotel. Dus uh, we kunnen heel makkelijk. Uh, uitleggen met de naam de Student Hotel... dat dit is een gemeubelde kamerconcept eh, voor een tijdelijke huur. Is het niet iets meer dan dat? Want het zou gewoon een slimme truc kunnen zijn. Want als je zeg maar kamers wil verhuren en een huisbaas bent, hè, zoals we dat noemen... Eh, dan moet je bijvoorbeeld eh, doen aan een, voldoen aan een woningwaarderingsstelsel, een puntensysteem... Uh, en, de, en de punten zeggen eigenlijk hoeveel huur je mag vragen. En er is een maximum aan, een minimum aan. Uh, en bij een hotel omzeil je zo'n heel systeem natuurlijk. Ja, ja dat, uh, dat kunnen wij zo noemen. Ik, ik zie het een beetje anders. Uh, toen ik eerst uh, met dit uh, project begon... heb ik inderdaad uh, probeerd uh, onze concept of uh, gemurbelde kamers... Uh, te realiseren binnen uh, de, de woonbestemming. Uh, ik heb alles, uh, probeert, uh, alles over gehad met de verschillende gemeentes. Uh, Ons concept gaat namelijk voor een eerstejaarsstudenten. Dus de studenten willen een uh, kamer verhuren voor ja, maximaal tien maanden. Uh, zeker in het eerste jaar. En tijdens die tien maanden gaan zij studenten ontmoeten. Ze gaan de stad leren kennen. En dan gaan ze naar permanente huisvesting. Dus als tweedejaarsstudent mag ik daar niet meer slapen? Ik kan wel. Maar wat wij, wat wij, wat wij hebben geprobeerd te doen binnen het woningssysteem... Betekent, uh, ja, de gemeente hebben ons advies, advies, advies gegeven dat dit, dat dit kan niet gebeuren. Onze model van tijdelijke verhuur waar wij uh, garanderen dat uh, de. de uh, ah, ja. Dus jullie moesten wel een hotelvorm kiezen. Ja, ja. Het andere kon gewoon nee. niet. Dus dat is het advies uh, dat wij gekregen hebben van de verschillende gemeentes in Rotterdam en Amsterdam. Uh, voor ons het betekent dat ons model dat wij zien uh, zo goed werkt in de UK, uh, kunnen wij hier gebruiken. Dus het. Uh, Amsterdam en Rotterdam, zegt u. Uh, hoe, hoe ziet het hotel er precies uit? Echt als een hotel? Als een Hilton? Ja. Als een Hyatt? Dat het is het op. een supersturo hotel, moet ik zeggen. Dat is, uh, is echt uh, super gaaf. Wij hebben uh, uh, natuurlijk onze markt is voor, voor jonge mensen. Dus uh, ja. een gewone leeftijd van 20 jaar of zo. Dus het is uh, design voor, voor hun. Goede internetverbinding? Ja, zeker. Heel belangrijk. Maar, maar ook een fitness bijvoorbeeld? Ja. Uh, we hebben uh, inderdaad in onze onze pakketten vergelijken met de 3 star plus hotelkamer. Dus uh, ons suite faciliteiten, eigen douche. Een 3 uh, sterren hotel 3 oh. star plus ja. Op de begane grond hebben wij algemene faciliteiten met een café-bar, studieruimte, uh, gamesruimte, pingpong-tables. Maar als, als ze daar tien maanden hebben gezeten, dan willen ze toch nooit meer naar een, hmm. zeg maar, gewone <laughs> aftansen, zeg maar, studentenhok? Ja, dat, dat, dat, dat probleem <laughs> is, uh, is er wel, maar dat is... Uh, het zou kunnen zijn omdat je dan toch iets goedkoper uit bent, want inderdaad. hoe duur is een gemiddelde kamer? Wat, wat wij u? vinden, wat wij wat ik leuk vind met dit model is inderdaad... studenten willen uh, zekerheid hebben, voor de, voor zeker voor het eerste jaar. Ook hun ouders willen de zekerheid en de veiligheid hebben... voor de eerste tien maanden. Het is een heel belangrijke tijd dat de studenten gaat even goed settelen... in, in hun nieuwe stad. Daarna hebben zij uh, nieuwe vrienden ontmoeten... Uh, en heel vaak gaan ze samen met de nieuwe vrienden... wie ze uh, ontmoeten hebben in onze hotel. Daar wil je gaan... mee op kamers. Precies, ja. ja. Dus wij werken ook met de verschillende wooncorporaties... om hun advies te geven om op een wachtlijst te staan... Uh, met verschillende makerij, ma uh, ja. makelaars. Ja. <lacht> ja, precies, dat er wordt. Maar had u al gezegd, hoe duur de kamer naar was per maand? Ja, wij beginnen met een all-inclusive prijs van uh, 595 euro per maand. Ja. Maar dat is inderdaad inclusief... Alle meubels, alle internetverbinding, elektriciteit, access naar de fitnesscentrum. Je krijgt ook een fiets erbij. Dus er is geen extra kosten dat de studenten of de ouder moeten betalen. Het kan ook betalen. nog duren dat je misschien wat grotere kamer ja. hebt of zelfs een suite. Of Ja, die er niet? We hebben ook een ja? supersuite. Uh, een supersuite. Mensen, mensen die op internet kijken, die kunnen uh, alvast een beetje een kijkje nemen. Ja, is echt zo. Yeah. <laughs> uh, dus alle, We doen alles uh, door de internet, de studenthotel.com. Het is een online bookingsysteem. Uh, en mensen kunnen ja, precies hetzelfde in een hotel, je eigen kamer uitkiezen uit en uh, gelijk, uh, gelijk boeken. Ja, in, in Rotterdam. Waar precies? Het zit op de Oosterdijk. Uh, dus uh, we zitten in de Kralingenbeurt. Uh, het project gaat 10 september openen. Uh, en ik denk dat we ruim zeven kamers nog vrij dus, hebben. Uh, Van mensen... de hoeveel? Ja, 252. Dus als uh, studenten willen een kamer, ze moeten het vrij snel hebben. Jeroen Thijs, een culinaire ja, journalist. Uiteraard over eten, maar uh, 600 euro per maand lijkt me een flink bedrag. En dan moet je, moet je ook nog altijd buiten de deur eten, want je kunt niet koken in uh, die kamer. Nee, je kan wel koken. De, je de, de, de standaardkamer, Goeien, dat wij maar. hebben, dat is 600 euro per maand. Uh, zij delen een keuken. Dus er uh, is een keuken, dat is helemaal gemeubeld met ja, ook een afwasmachine en uh, alle kookapparaten. En de suite, de, de, de supersuite en alle suite, hebben hun eigen privékamer, Maar... Het de, de bedrag van 600 uur, it is, it is, wij denken dat het hoog is... omdat wij ja. hebben een all-inclusive pakket. Maar de manier dat de kamers zijn aangeboden... zeker door wooncoöperaties op dit moment... zijn voor een kale huurprijs. Dus vergelijking appels met appels, we zijn ja. helemaal niet duur. We zijn echt uh, uh, uh, zoveel zo kostig. Nou, je kunt voor uh, een aardig bedrag nog aan meubeltjes kopen, volgens mij. Maar goed, je die jij bent verbonden uh, aan de Radboud Universiteit. Ja. Is dit iets wat in de smaak gaat vallen bij studenten? Geen idee, het lijkt mij inderdaad een hele hoge prijs. Hoor. Als je begint bij 600 euro en je kijkt hoe hoog de beurs tegenwoordig is... dan moeten ze flink bijklussen of hele rijk. Ja, maar hebben. ik ken ook huisjesmelkers die het ook vragen voor een hok. Ja, nou dan moet je die aanpakken. Ja, ja. maar ja. verschilt het ook niet per stad, want Radboud... Ja, dat zou kunnen. Uh, nou, bedoel, er is in Amsterdam... Nijmegen een hele grote uh, vraag naar uh, studentenwoningen. Ja. Dus wat dat betreft, uh, ja, wat Daar dat zou, betreft het zou dat bieden. niet verschillen. Nee, ja. Nou, dan weet ik niet of het echt uitkomst biedt... want het is maar voor een kleine groep, denk ik... Maar je zegt een grote groen. vraag... Er is een hele grote uh, woningnood, zeg maar. Ja, precies. Dus zo'n hotel zou uitkomst kunnen bieden. Ja. Als de prijs wat uh, lager zou zijn wel, denk ik. Want het zal ja, voor veel prijs, mensen een he? hele grote drempel zijn. Charlie ja, McCracken, de, oh, wat is precies je doelgroep wat dat betreft? Ja, namelijk uh, eerstejaar studenten. Wij zien het, uh, wij hebben een veel buitenlandse studenten. Uh, Hebben die wat meer geld dan de Nederlandse studenten? Nou, maar ik denk dat zij, ze maken meer zorgen maken. Ze praten de taal niet, uh, ze komen naar een nieuwe stad, ze kennen helemaal niemand. Ze weten niet waar in de stad ze moeten komen. Nee. De ouders spelen een heel belangrijke rol in, in sowieso elke kind uh, uh, opleiding opleiding uh, beslissings. Dus wat wij bieden aan is een, uh, echt een zekere oplossing voor een tijdelijke, uh, uh, ja, tijdelijke tijd... Uh, en daarna gaan zij de stad leren kennen. Kunnen ze inderdaad een, een goedkoper of een, een huis regelen. Dat uh, heeft niet zoveel regels aan. En, uh, maar de eerste stap is, is zo cruciaal, zo belangrijk voor hun. En voor jou. Uh, <laughs> ja. 10 september Rotterdam. Uh, wanneer volgt Amsterdam? Amsterdam wordt uh, open uh, de zomer. Dat is uh, voor 709 kamers. Dus ze, ze, ze zijn nu bezig. Dat is om, nogal wat. Ja. Uh, en waar in Amsterdam? Het is op de Jan in West-Amsterdam. Oké. Okay. En na Amsterdam nog andere steden? Ja, wij hebben een project in Den Haag, uh, vlakbij bij uh, de, de Den Haag holland Boosters. Dus dat gaat 2014 openen, voor 320 kamers. We zijn bezig met een uh, ander project voor 2015, uh, de Shell-torennummer. maar project in Eindhoven in Utrecht. Ja. en Utrecht. En het zullen altijd hotels blijven? Of zeg je nou, op een gegeven moment... Gaan ze in de uh, ik vind het gouders. geweldig. Kijk, een van de voordelen met een hotelvergunning uh, is, wij kunnen ook kamers terughouden. Uh, en bieden de kamers aan voor, voor ma en pa. Wie willen de, de, de, de, hun eigen kinderen afleveren, zeg maar, naar de universiteit. Of komen bezoeken. Of ook werken met professoren. Die komen op een tijdelijke cursus te geven. En we willen ook. Uh, goede kwaliteit, uh, affordable uh, accommodatie bieden. Ja. Dus het past precies in de studentenhuisvet model. Dankjewel, Charlie, ik krijgen hoor meer informaties uh, terug te lezen op onze website. Dit is de dag. Nu. Ja, straks na drie uur gaat voormalig CDA-Kamerlid Jan Schinkelshoek in onze dagelijkse opinierebruk een appeltje schillen. Jan, waarover wil jij het straks hebben? Ja, ik wil het hebben over stemwijzers en, uh, en andere kieskompassen. Dat weet wel, dat zijn die stemadviezen, die stemhulpen, die computergestuurd je adviseren op welke partij je het best kunt stemmen. Je vult wat kruisjes in, je zet wat uh, ja en nee, en dan krijg je het advies. Dat voor 12 september die, uh, die, of die partij het beste bij je past. En daar ben nou, je ik, laaiend enthousiast over. Ik ben, ontzettend, ik ben ontzettend dol op die dingen. Ik, ik vul ze ook in. En, maar ik heb toch geleidelijk aan wat twijfels gekregen. En daarom lijkt het me leuk om daar eens te spreken over met André Krawel, politicoloog uit Amsterdam. en een van de mensen achter Kieskompas. Dit is de dag op Radio 1.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 not alone, I'll wait till the end of time, open your mind, surely it's plain. a little heart two minds that once were close now so many miles apart i will not falter though i hold on till you're home yeah yeah save the back where you belong and see how a love has grown Till the end of time for you Open your mind Surely it's time to be with me You're not alone Surely it's time to be De eerste single in Nederland Mats Langer uit Denemarken met Loon. Het is 12 minuten voor 3 bij Dit is de Dag op Radio 1. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Ja, Jeroen Thijssen. Hallo. Het water loopt je alweer in de mond, hè? Culinair journalist, je gaat ons iets vertellen over nieuwe varkensrassen... met een andere smaak. Wat maakt deze varkens nou zo bijzonder? Nou, vooral dat het... het zijn wat oudere rassen juist. Alleen ze komen weer, ze komen weer op. Ze komen weer op. Ze, ze waren op. echt weg, weg? Ja. Ja, het waren min of meer vergeten rassen, zou ik maar zeggen. Maar ze bestonden uh, natuurlijk nog wel, want ze komen niet nou, zomaar weer op. Ja, ze bestonden wel, maar dat was, zat echt bij hobbyboeren. Die hadden hier en daar nog een, een varkentje zitten. En uh, het, was, het stond op uit uitsterven. Met name die Duke of Berkshire, die komt uit Engeland. En die konden dus in Engeland nergens meer krijgen. In Frankrijk zat nog een, een klein stammetje. En heeft een een oud, oud veearts heeft die naar Nederland gehaald. En fokt die nu in, in, uh, in, uh, in Best, in Brabant. Ja, en, en wat maakt ze zo bijzonder? Ja, de smaak. Die Dukker Berkshire die heeft een enorme speklaag. En uh, spek is een smaakdrager. En wat dat betreft heel belangrijk voor de smaak. Um, en ze krijgen ook de tijd om te groeien. Want, uh, ze worden niet, niet, niet uit de kluiten gejaagd. Maar echt, uh, ze mogen langzaam aan op smaak komen. Dat ja. speelt ook enorm. Want, want welk ras wordt er trouwens in de intensieve varkenshouderij gebruikt? Ja, dat is geen ras. Um, uh, dat is, uh, uh, je hebt drie grote veredelaars in de wereld. Waarvan uh, toppics uit Nederland... Uh, die behoort daartoe en die hebben al die varkens zo gekweekt dat ze eentje kan leveren met meer, die meer vlees geeft, en eentje die sneller rij, slagrijp is, en eentje die uh, goede biggen geeft en dat soort dingen. Het zijn bij de computers, zeg maar. Ja, ja, computers van cellen samengesteld. Ja. Ja. Maar als je die varkens nou hetzelfde leven zou geven. als ze die, die, die uitgestorven, ja. bijna uitgestorven rassen ja. hebben. krijg je dan ook dat lekkere vlees? Nee, uh, het, het zal er wel beter op worden. Maar de, de, de smaak van, van die. Eh, zo'n ding als die bonte Bentheimer. dat is uh, uh, wezenlijk anders. omdat het genetisch anders is. En omdat er meer vet in zit. Er ja. zijn natuurlijk mensen trouwens. die überhaupt gewoon niet voor varkensvlees ja. houden. Ja, maar dat is psychisch die... denk ik. Ja? Ik denk het wel. Ja, goed, je, je of kunt... religieus, hè? Religieus, ja, dat is waar. Maar ja. dat, dan hou je er niet van, maar dan heb je een taboe. Ja. Maar, dat, maar dat komt ook een beetje, want iedereen zegt... Ja, het is heel slecht, dat varkensvlees. Is dat ja. nou met dit vlees anders dan? Ik, waarom is varkensvlees slecht? Je, ja, daar krijg ik... je pukkels van. Nee, en, dat uh... Pukkels is onzin. hoeft nee, nee, is, je is nog nooit aangetoond. Nee, het on... Deze ziet er toch goed uit verder. ziet dus ja. er prima uit. Geen pukkels. Maar jij eet niet dat supermarktvarkentje? Nee, als ik het even kan vermijden, niet. En waarom niet dan? Omdat ik vind smaak belangrijk. En ik betaal liever wat meer dan dat ik... Uh, uh, uh, uh, uh. En ik betaal ja. liever wat meer en ik eet wat minder, liever minder vlees. Dan ja, dat ik, wat uh, meer? Het, het is aanzienlijk meer. Ja, het is aanzienlijk hè? meer. Ja. Maar dat komt natuurlijk ook omdat um, varkensvlees wat je in de supermarkt koopt... dat wordt onder de prijs verkocht. Dat ja, kiloknallers dus. knallers. Kilo nee, maar bij gewone supermarkten ook. Ik bedoel, je wordt gelokt mensen komen af op het vlees. Dat is lekker goedkoop en dan lopen ze door. Dat zit altijd achter in de supermarkt ook. Daar moet je maar eens opletten. Iedereen loopt daar doorheen en ziet van... oh, dan kan ik dit nog meenemen en dat nog meenemen. En daarop verdienen die supermarkten. Ja. En boeren verkopen vaak hun, hun industrievarkens onder de prijs. Ja, en nu denk ik natuurlijk: van ja, dit, dit vlees waar jij het ja. over hebt, ja. dat is natuurlijk alleen maar bij die supersonisch, hippe, biologische slagerij te vinden. En ja. is niet te koop voor iemand, hè, het is te duur voor iemand die gewoon een gewoon salaris heeft. Die wat? Een gewoon salaris heeft. Een oh, gewoon salaris. Nou ja, het is een keuze. Je kunt, uh, met een gewoon salaris kun je naar de kilo knallen gaan... En, en elke dag kilo's uh, uh, arm varken eten. En je kunt wat arm minder, varken? Zielig varken. Mm. Um, en, en je kunt uh, uh, zeggen van nou, ik geef wat minder eruit... en ik eet de volgende dag alleen bonen. Of, uh, nee, nee. Het is, het is echt. ik heb echt een keer geprobeerd biologisch... stukje kipfilet te kopen. En het was echt ontzettend duur. Ja. ja. Het is voor heel veel mensen niet betaalbaar. Maar, nee, maar zeg omdat dat al het... vaak je eet ook minder vlees. Je eet minder vlees. Het is zo duur omdat al, uh, uh, al dat andere vlees eigenlijk veel te goedkoop is. Maar dat... wat, wat bedoel ja, je met dat... minder vlees eten, minder vaak in de week ja, of kleinere hoeveelheden? Kan alle twee. Ja. Maar nee, varkensvlees, varkensboeren maken daar draaien daar vaak verlies op. Supermarkten supermarkt eh, knijp, eh, varkensboeren oh. af, zodat ja. ze zo goedkoop mo mogelijk de vlees kunnen verkopen. Het uh, maar... punt van Natia is wel heel terecht. Het is ontzettend duur. Het ja, uh, kipfilet is... zit soms op de 10 euro of zo voor twee Veel personen. Meer. Ja. Ja. Ja. Ja, waarom koop je dan ook kipfilet? Je kunt ook een hele kip kopen, dat is al een stuk goedkoper. En uh, als je op het moment dat het uh, groot aangeboden wordt, dan gaat die prijs vanzelf omlaag. Ja. Maar dan nou moet je concurreren met uh, wat is het? Uh, 465 miljoen slachtkippen in Nederland die jaarlijks hier uh, uh, uh, geslacht ja. worden. Ja? Een groot deel van die intensieve ja. varkensstelt zit in Brabant en Noord-Limburg, dacht ja, ik. Over en De, ja, overigens van in Gelderland. <lacht> Oh. Geweldig, ja. Ik, ik, ja, nee, goed. Uh, het foutje dus. Oh, okay. Nee, ik zeg Brabant en Noord-Limburg. Ja, daar zitten ze ook in. Oh, ook. Oh, ook ja. Oh, en, oh, okay. en overijssel en Gelderland. Oh, Oké. Okay. Maar um, zijn die andere rassen nou een kans om die veeteelt uh, in al die regio's, zullen ja. we zeggen, duurzamer te maken? De, niet, deze rassen niet, denk ik. Dit zal toch altijd een klein deel van de markt blijven. Um, wel is, moet er binnen de landbouw, zeker bij varkens en kippen... daar, daar moet iets gaan veranderen. Want al die boeren die lopen op hun laatste benen financieel. Uh, de, de voedeprijzen stijgen. Er komen steeds meer mensen die uh, uh, uh, uh, vlees willen proeven, willen eten. Uh, vooral in, in, uh, in, in derde wereldlanden hè, of, of China. Dus ze zullen er iets aan moeten gaan doen. En even vragen voor de andere gasten. Ja. Hebben jullie wel eens zo'n heerlijk varkentje gegeten? Zo net even wat beter. Je hebt ook gemasseerde varkens overigens. Dat heb ik nog nooit, uh, nee. nog nooit dat geproefd. Dat weet ik, weet ik maar, maar. We ja. even Koeien. Maar. Dus we gaan wel ja, zometeen ja, zo we gaan, gaan raasleiden. Gaan. Ja, dan kijkt iedereen een... Uh, oh, je hebt het hier. Ja, ik, ja, ik zag, hier, zag dat, hier, dat nog niet ik eens. Ik geef hier een koppa. Dat, uh, dat komt uit een, vork, uit een nek. Dat ziet er wel heel goed uit, ja. Ja. Die komt van uh, Sengersbroek. Dat is, dit is Bonte Bentheimer. Dit is een van de adressen waar je die in, in, in, uh, bij Asten en Heusden in Brabant. Uh, nou, dat zijn van die varkens die uh, lopen in de wei, tenminste. Vroeger was de wei, nou is de modderpoel. Ja, Jeroen uh, die... zegt dat het lekker uitziet. Ja. Wil je vast even een stukje afsnijden voor Jeroen? Oh, oké. Okay. Je dus gaandeweg. Ja. Uh, ja, ik krijg voor maar een heel klein stukje, maar hoor. Als ik het toch niet lekker vind, dan moet ik het. Nou, stel je voor. <laughs> Jij vindt dit lekker. Ja? Dat moet toch? Het oh, ziet er goed uit. In stilte. Anderen nog. Ja, toch? toch het snijden, Iedereen ja, wil een stukje. Ja, ja, een beetje op die Spaanse uh, ham. Serrano. Nou, ja. Maar dit is van... Cool. Uh, sorry, jij eet wel ja, uh, varkensvlees. Ja, ja, ja. ja, dankjewel. Ja, nou, dit is varken. Of dit is uh, Brabants varken. En nou, we... Het is het enige echte uh, Hollandse varken wat nog bestaat. Want het Nederlandse landvarken is uitgestorven. En de bonte Bentheimer groeide op rond Bentheim en de streek van Twente. Dus met een beetje geven en nemen kun je zeggen... oké, okay, dit is een, een historisch uh, Hollands-Nederlands varkensras. Eenmaal in een pan, <laughs> hè? Wat, wat zijn de voordelen? Ik weet van kipfilet, ja. uh, het goedkope, ja. uh, dat spettert als een gek... omdat ja. er zoveel water Plot. in zit. Biologisch, dat, dat ligt lekkerder in een pan. Je houdt er meer aan over. Uh, ja. Geldt dat ook voor varkensvlees? Ja, is precies hetzelfde verhaal. Uh, die, die, die, die industrievarkens die worden echt opgepompt met water en voer, zodat er zo min mogelijk smaak aan zit. En deze krijg je de tijd, dus er zit, massa in, of, uh, uh, uh, er zit veel minder water in... waardoor je ook eigenlijk veel meer vlees hebt. Ah, even een reactie, jongens. Wat vinden jullie ervan? Het is erg lekker. Ja, absoluut. Het smaakt ja, zeker goed. Lekker. Ja, lekker. Ja, mooi. <laughs> Dat hoeven jullie niet te zeggen, hè? Jawel. Je mag ook zeggen... <laughs> Want dan krijg je wat klappen van... Ik wil een mes liggen. Ja, ja, ik vind het lekker, mes. maar ik heb tegelijkertijd denk ik... Ja, ik kan het waarschijnlijk straks niet betalen. omdat ik echt nou, denk Hoe dat duur, ik is het duur is een stukje? Is, um, dat stuk van een pond was 25 euro. Ja, dus ja. 5 euro per... Uh, ja, gewoon een koppa kost 3 euro. Dus het is 2 euro per ons meer. Ja, dat is duurder. Maar hoe hoe ga, ga je dit uh, koken? Zeg maar. wat, dit ga ik niet koken, dit is uh, gedroogd. Dit moet je gewoon ja, zo eten. Ja, goed. <laughs> een snackje voor hier in de studio. Ik weet niet wat ik met zo'n ding doen. Het smaakt ja, best nou, wel lekker. Een snijden en opeten. Kun je een stuk zo verdelen over de aanwezigheid. <lacht> nou, ik vrees dat het restje weer mee terug gaat. Sorry, hoor. <lacht> hoe, hoe is dit varken nou opgegroeid? Scharrelt dit echt op ja. het erf van de boerderij? Nou, niet over het erf, want dan werd het ook, ook het erf van een enorme zooi. Maar nee, het zit in, uh, onder een afdakje met uitloop naar een weiland. Uh, nou ja, wat ik al zei, dat we begonnen als weiland vol gras. En uh, na een, een dag of wat, dan is het een grote donkere modderpoel. Want die varkens die stampen dat aan alle kanten uh, stuk. En daar ja, rollen ze in. en Ze hebben een modderpoel. En, en gaan ze maar door. Die hebben een geweldig leven. En dat leven is, is eigenlijk terug te zien in de structuur van het vlees. Ja. ja maar ja, dat is dus ook te aanleggen. Dus het is een oud... Vroeger waar werden varkens gekweekt om hun vlees. Of om hun vet. Want vet, dat gaf heel veel energie. En als je de hele dag stond te dorsen en te maaien en dat soort dingen... dan had je ook heel veel energie nodig. En in de jaren zestig is er in Nederland een soort afkeer van vet gekomen. En zijn al die industrievarkens dus steeds mager en steeds mager geworden. Met verlies van smaak tot gevolg. Ja. En dit vark heeft heerlijk gescharreld en heeft uh, een goed leven gehad. Dus ik betaal er graag wat meer voor. Ja, en wij proeven graag met jou mee. Dank ik heb je nog wel. Niet gehad. Nee, maar ik ga nu proeven. Oké, ik hebben even gelegenheid tijdens het nieuws van drie uur. Daarna zijn we uitgegeten en terug bij u. Met onder andere Arnoud de Jonge over de vreedzaam gebruikte onbemande vliegtuigjes, de burgerdrones. Ik heb hem meegenomen en hij staat hier op tafel. Zometeen alle ins en outs. En verder antwoord op de vraag hoe gevaarlijk ze zijn... en of ze aan regels gebonden zouden moeten worden. En verder een debat tussen CDA-kamerlid Jan Schinkelshoek, oud-kamerlid... en André Krauwel van Kieskompas. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu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 De nieuwste Samsung smartphones, tablets en laptops, scherp geprijsd. En krijg deze week een waardebol van 25 euro cadeau rond Samsung Accessoire. Doe jezelf een plezier? Eerst WKAM.nl Plus Magazine, het grootste maanblad van Nederland. Boorden vol tips over geld en recht, artikelen over gezondheid, mens en samenleving, mooie reisreportages en nog veel meer.